Mila Rahmana Rahim. Mila Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana wa Rahmana nah. Rahmana wa Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana min Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Wa Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana Rahmana اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى Muhammadin, wa ala تبعهم wa الى يوم الدين يا Tabi, الذين امنوا اتقوا Ya حق تقاته ولا تموتن الا Walla, مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Wazdakullah, Allah, ta' sa' anunadhi wal arhaim in Allah kana' hajna' raqiba. Ya al je halladhi na' aiman uta' kullah, wakulu, faulam sadida, bislah lakum raqma' lakum, ojafzin lakum dunubakum, wamal juti hajlaha, wa suullahu, fakoda' sa' za' za' za' inna' asdaq al-khalif ki tabullahi ta' aina, wakharan hadi hadi Muhammad in salallah, wasallam. Wacharol Umori muchtatzaatuha, wakkullem muchtatzaatin biga, wakkullem bidaatin balaalaala, emma dahri. Kursa s-sessu, s-sessu, s-sessu, s-sessu, s sessu Vandaag wil ik het hebben over Mohammed Rasulullah Wat betekent Rasulullah. Dit is eigenlijk een vervolg op een lezing die ik hier had gehouden, toen ik had uitgelegd wat betekent de shahada. Ja? Uh, ik had uitgelegd uh, dat de shahada, ja, dat is dan de getuigenis van de moslim, die luidt als volgt: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ja, dat is de sleutel. Tot de islam. Dat wat jou een moslim maakt, is wanneer je getuigt uit de diepste van je hart: ja? dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden. Dat is dan de Allah ilaha illallah. Maar de Shahada die bestaat uit twee delen. Het de tweede deel is: Wa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah. Nou, wat betreft. De shahada, het eerste gedeelte... ...dat kan je zeggen dat dat is het theoretische gedeelte. Dat is het gedeelte van het geloof. Dat is het gedeelte van de getuigenis. Dat is het gedeelte waarbij je getuigt... Ja, ...dat Allah subhanahu wa ta'ala de Heer is... ...de Meester is... ...de Schepper is van de hemelen en de aarde. Dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die doet leven en die doet doodgaan en dat Allah subhanahu wa ta'ala machtig is en veel kennis heeft en gaat zo maar door ja en dat is dan dat eerste gedeelte dat theoretisch is en het tweede gedeelte van Mohammed Rasulullah is eigenlijk het praktische gedeelte ja het tweede gedeelte van Mohammed Rasulullah betekent dat wat je gelooft moet je nu in de praktijk brengen en een profeet die komt niet alleen maar om zijn boodschap door te geven en klaar. De manier hoe een profeet leeft, dat is zelf ook een boodschap. Ja, en toen had ik ook gezegd dat het eerste gedeelte van de shahada, het theoretische gedeelte van de shahada het is niet alleen genoeg om te zeggen dat Allah de Heer is en de Meester is en de Schepper is en degene die leven geeft en dood maakt en degene die de voorziening geeft, dat is niet genoeg om dat alleen maar te zeggen, want ja, ik kan nu ook iemand van de straat halen en vragen van wie heeft je geschapen? Zullen we zeggen? Allah, één God geloof in één God, ja, ze geloven in één God maar dat maakt iemand nog geen moslim, en dat was ook in de tijd van Jujjahili, ja, in de voor-islamitische tijdperk Muhammad, die werd gestuurd naar uh, zijn volk om de mensen te roepen naar één God Allah subhanahu wa ta'ala en rondom de Kaaba er waren 360 Goden yeah? en Mohammed salallahu alayhi wa sallam die kwam dan toen met het monotheïsme, het tauhid de kalimat at tauhid yeah? en in die tijd wisten de Qurayshiten ja, en dat is de stam waartoe Mohammed sallallahu alaihi wa sallam behoorde wist van de Koranje ziet dat er een opper God was en dat was Allah degene die schept en van alles en nog wat ja. maar als Mohammed ze riep komt en zegt la ilaha illallah wilden ze dat niet omdat dat ze geloofden dat God de schepper is waarom eigenlijk? Ja. omdat de betekenis van de shahada is niet alleen maar schepper, meester, heer degene die leven geeft en degene die ervoor ziet ja? de betekenis van de shahada is als je daadwerkelijk gelooft dat Allah dat alles is wie moet je dan aanbidden Allah het gaat om de aanbidding hier gaat het om de aanbidding dus eigenlijk de shahada betekent ik getuig dat niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en die getuigenis is een gevolg van, omdat hij getuigd dat hij de Heer is. En toen gaf ik een, een, een voorbeeld. Stel je hebt een meester, die heeft een dienaar. En die geeft zijn dienaar van alles. Onderdak, bescherming, eten, veiligheid. En die dienaar, in plaats dat hij dan de meester gaat bedanken, gaat hij naar de buurman van de meester en zegt bedankt buurman van de meester hoe gaat de meester zich voelen hij is degene die hem zo van alles zo ziet dan gaat hij de buurman bedanken dus het gaat om een bedanken shukar, is voor Allah een aanbidding wie ga jij bedanken dus jij weet, jij werd geschapen van alles en nog wat maar jij gaat die beelden bedanken jij gaat jouw devotie aan die beelden tonen Jij gaat iets anders aanbidden naast Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is eigenlijk de hele kern van shirk, De hele kern van uh, uh, polytheïsme vanuit het oogpunt van de islam, is onacceptabel. Ja, dus, en dat is dan, zeg maar, waar Mohammed sallallahu alaihi wa sallam de mensen van de naar naartoe riepen. Dus daarom weigerde de Quraysh ook. Want de Quraysh wist dat la ilaha illallah betekent, niet gelopen dat Allah de Heer is. La ilaha illallah betekent dat ik de beelden moest achterlaten. En dat ik voortaan mijn aanbidding, mijn zoeken, mijn, mijn dank, niet moet richten aan die beelden. En dat ik mijn devotie. Mijn liefde niet vertrekte aan, aan de beelden. En dat ik alle vormen van ijdadde het offeren. Ze offerden vaak uh, bij de altaar van een van de beelden. Dus ze offerden voor iemand anders naast Allah subhanahu wa ta'ala. Ze zweerden bij namen van die beelden. En niet bij de namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus, en daarom is ja, shirk dat ja, is de grootste zonde die iemand maar kan begaan. Allah subhanahu wa ta'ala die vergeet alle zonden. Hoeveel je ook hebt gezondig behoud er die ene. Ja? behalve die ene. En dat is wanneer je partners aan Allah subhanahu wa ta'ala toekent. Ja? Naast Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is in de islam zeg maar de, de, de meest abominabele de meest uh, onvoorstelbare zonde... die iemand kan begaan. Nou, al dus de betekenis... van het eerste gedeelte van de shahada... Ash'hadu an la ilaha illallah. En nu komen wij... tot het tweede gedeelte... van de shahada. En dat is dan... wa anna muhammadan Rasulullah. Nou, nu weet... dat hij de schepper is nu je weet dat hij degene is die aanbeden moet worden komt er aan de praktische vraag hoe? hoe moet ik Allah aanbidden? wat moet ik doen om hem te behagen? wat zijn de manieren om vanuit mijn handelingen Allah subhanahu wa ta'ala blij te maken? nou als ik een een mening zou vragen van hoe ik Allah zou moeten uh, aanbidden, net als er zoveel mensen zijn, zoveel meningen zou er ook zijn om Allah te kunnen aanbidden en nu komt dan de rol van Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja, dus en rasul sallallahu wasallam ja? zijn rol was de belichaming de praktisering, de uitleg ja, en bovenal ook de tafsir ja, dus dat, dat is dan de uitleg van de la ilaha illallah ja dus nogmaals willen wij Allah subhanahu wa ta'ala behagen, aanbidden onze liefde voor hem tonen dan dien je dat te doen volgens de manier en daar gaat het om de muhammad rasulullah betekent Allah aanbidden op de manier zoals dat zijn boodschapper heeft gedaan er is geen andere manier in de islam om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden, zoals uh, uh, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gedaan. Want stel, er zouden zoveel meningen zijn, zoveel manieren zijn van Allah subhanahu wa ta'ala om hen te aanbidden, zou je dan de, weer de kans krijgen tot shirk. Tot dat je partner zou, uh, um, zou, zou geven aan Allah subhanahu wa ta'ala een voorbeeld. Ja, de ene vindt, weet je wat Om Allah te aanbidden Ga ik dat doen via een engel Dat mag niet in de islam Om Allah te aanbidden Ga ik dat doen via een sheikh Dat mag ook niet in de islam Om Allah te aanbidden, weet je wat Ga ik een beeld voorstellen van Allah Dan ga ik die beeld aanbidden Zodat ik hem zie En ik stel me voor dat dat Allah is Dat mag ook niet in de islam Om Allah te aanbidden Ga ik omdat hij zulke grote natuur heeft geschapen, zulke mooie bomen, ga ik de natuur aanbidden. Dus zo zie je, maak je die deur open om het aan een, een ieder op zijn manier Allah te aanbidden, dan maak je de deur open tot een grotere shirk, En ook de mensen van Mecca, de Korachieten, die zeiden ook, we, we, we aanbidden deze beelden niet. Het is slecht dat wij hun gebruiken als tussenpersoon. Tussen ons en Allah. En dat was juist de kern van de shirk. Want ze beweerden... Oh, Mohammed, we aanbidden ze niet. Het is maar een tussenpersoon tussen ons en Allah. Juist dat was het dus... waar Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam... had gestuurd om dat te verbieden. Ja, Allah, subhanahu wa ta'ala heeft geen tussenpersoon nodig. Allah, subhanahu wa ta'ala, zoals... Hij zelf zegt, Wa ijza sahalaka ibadiy en wanneer mijn dienaren mij vragen over mij, over Mohammed, zeg dan dat ik dicht ben. Ze hoeven mij alleen maar aan te roepen. En ik zal antwoord geven. Dat is ook heel mooi, waar Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam Wasallam ja dat. Allah subhanahu wa ta'ala direct aanstreekbaar is kijken wij dan naar de betekenis van Mohammed Rasulullah ja, dan moeten we eerst kijken hoe het was in de tijd van de Jahiliyyah hoe het was voor de komst van de islam... en wat daadwerkelijk betekent... Mohammed Rasulullah, dat wij als moslims de plicht hebben... om hem te volgen. Nou, het was zo... heb ik ook vele malen hier herhaald... in de jahiliya was... sociaal... maatschappelijk... de hele maatschappij... Ja, de, de relaties onderling... Was, er was heel onrecht... Ja, vrouwen werden geërfd in plaats dat ze zelf van konden erven. Ja, veel oorlogen. Er werd, er werd gevochten, en waren, er waren oorlogen gevoerd van wel 30 jaar, 40 jaar aan de meest onbenullige dingen. De enige relatie tussen twee mensen was er eentje tussen zwak en sterk, tussen een tiran en, en, en, en een dinaar. en dergelijke. Ja, dus in die context in die duistere periode kwam Mohammed sallallahu wasallam, als licht ja, om de mensen te brengen vanuit de doelmaat vanuit de duisternis naar het licht en daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala wama asanaka illa rahmatan lil-'alamin". oh Mohammed ik heb jou gestuurd slechts als rahma slechts als barmhartigheid voor de werelden. Ja? Heel frappant is dat Allah zegt voor de werelden. Ik ken alleen maar de wereld die ik niet kan zien, ja, waar wij nu op lopen. Het bestaat uit mensen en dieren en bomen en planten en de zeeën en dergelijke. Maar Allah zegt er zijn nog meer werelden, want toen Muhammad sallallahu alaihi gestuurd was, er is ook een onzichtbare wereld die wij nu niet kunnen zien. Dus Rasul sallallahu alayhi wa sallam wordt gesteld voor de mensen, voor de dieren maar ook voor de djinn ja? Er is een ayah in de Koran Er is een surah in de Koran, een hoofdstuk in de Koran waarin Allah subhanahu wa taala zegt -haya min Zeg aan mij is geopenbaar dat er een groep is van de djinn van andere wereld die wij niet kunnen zien die ook de wahie ...de openbaring van Mohammed... ...sallallahu alayhi wa sallam... Ja, ...naar luistert... ...zo zie je de rol van Mohammed... ...sallallahu alayhi wa ...op de eerste plaats... teruggaan naar de Jahili'en... ...en dan zie je dat Rasul... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...op het juiste tijdstip is gekomen... ...en kijk je ook... ...naar hoe profeten... ...of op welk moment profeten... ...waren gekomen... ...ze komen telkens op het juiste tijdstip waar dat bij de mensheid het meest nodig was. Ja, ze komen op het tijdstip... om de mensen te trekken vanuit het donker naar het licht. Ze komen op het tijdstip waarbij de timing zo goed was... Ja, dat zou het doorgaan, die situatie... dan zal het echt verkeerd gaan met die maatschappij. Dus profeten komen ook op het juiste tijdstip. Ja, kijken we bijvoorbeeld naar het verhaal van Noach... Noah, treden zijn met hem... Hij was in een tijdstuk gekomen waarin, dat was, dat was zeg maar tussen Adam en Noah alaih salam was het niet zo lang. Ja, dat tussen Adam en Noah werd de naam van Allah subhanahu wa ta'ala niet meer opgenoemd. Er was één en al polytheïsme. In elk huis was er wel een andere god naast Allah die werd aanbeden. Op elke hoek van de straat was er wel een, een, een andere god die als Allah subhanahu wa ta'ala werd aangeven In de tempels zelfs werden de beelden naar binnen gebracht, waarbij Allah subhanahu wa ta'ala vergeten werd. En hoe komt in die tijdperk. Ja, kijk dan bijvoorbeeld naar uh, Moza alay salam. Die kwam ook in een tijdperk waarbij uh, Fir'aun, de zo vreemd was tegen het volk van Israël. Ja, en dat Moza a.s. kwam om het volk te redden maar daarnaast ook ja, om de kracht van Allah subhanahu wa ta'ala te doen gelden ja, dus zo zie je dat profeten komen juist op het tijdstip waar dat het meest nodig waren en daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala of al-rasool sallallahu alayhi wa sallam Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alayhim ma'anittum harisun alaykum Bilmu'minina ra'ufun rahim Voorwaar er is een profeet uit jullie eigen midden gekomen Heel mooi Het is niet iemand die vreed is van jullie Hij spreekt jullie eigen taal Jullie kennen hem hij heeft aanzien bij jullie. Hij is niet een verdachte van jullie. Hij is bekend onder jullie als al amin de betrouwbare. Hij is nooit betrapt geweest op een leugen. Hij heeft nooit de aspiraties gehad om leider te worden. Hij was maar een eenvoudige man, maar in zijn eenvoud was hij zo geweldig. Ja, dus daarom zegt Allah voorwaar er is een profeet uit jullie eigen midden gekomen in die donkere periode hem doet het pijn hem baart hem zorgen wat er met jullie gebeurt en dat is ook een eigenschap van een profeet hè? een profeet die ziet dingen om zijn heen en het laat hem niet koud een profeet Elke individu van de gemeenschap die hij maar kan redden, probeert hij te redden. Elke individu van de gemeenschap die hij, die maar naar zijn boodschap wil luisteren, vertelt hij daar ook over. <tied in serië> Het was hem zoveel zorgen, wat er met jullie gebeurt. Met andere woorden, hier zien wij de betrokkenheid van profeten... Met hun eigen samenleving. Harizul alaykum. Hij is als een soort water over jullie. Dat er niks slechts met jullie gebeurt. Bil Mu'minine, ra Rahim. En voor de gelovigen is hij genadevol en lief. Dus in die context is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook gekomen. En een profeet, zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elk profeet overigens, die dient of die fungeert als rolmodel voor de samenleving ja, daarom ben ik, ben ik voorstander om te praten van een profetische samenleving in de zin van een samenleving waarbij de mannen en de vrouwen ja, die het voorbeeld moeten geven aan de kinderen of aan de rest van de mensen een soort rolmodel moet zijn voor de rest van de samenleving ja, en Proberen wij ons best als rolmodel te leven, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat heeft gedaan, dan is Allah kan dit veranderen tot een goede maatschappij. Ja? En dan, om terug te komen, rolmodel, vraag maar iedere jongere wie zijn rolmodel is, die zal nooit in het rijtje vinden Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ja, je zal wel de TMF's uh, uh, uh, uh, namen horen, of je zal horen de namen die je ziet of idols, of je zal horen de namen die je uh, met, met, die, met die dikke bands, uh, die dikke kettingen, dat zijn nu rolmodellen, of uh, rolmodellen zijn mensen die het gemaakt hebben, die zoveel hebben, ja, dus dat, dat is voor veel jongeren nu een rolmodel. Ja, en Allah subhanahu wa ta'ala zegt over Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kana lakum fi rasul uswatun hasana, voorwaar in de profeet hebben jullie een prachtig voorbeeld. Ja, dus laat als voorbeeld zijn de Profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, die opkwam voor de armen, die opkwam tegen onrechtvaardigheid en die ook altijd de waarheid durfde te spreken, ja? in welke situatie dan ook, ja. Voorwaar, en de Profeet is voor jullie een prachtig voorbeeld. <waan> ja? voor degenen die Allah vrezen. Of die, die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken en die uh, de Joum al ja die hopen op de Joum al en Allah subhanahu wa ta'ala gedenken ja, zo zie je dan de rol van Mohammed op de eerste plaats als rolmodel nou rolmodel in wat? rolmodel in zijn gedrag ja, dat hij zelf zijn manier van doen rolmodel in zijn spraak, de manier hoe hij praat, rolmodel in hoe hij omging met zijn metgezellen, ja, dat, dat, uh, hoe, hij dat, dat, dat, hoe hij dat deed, rolmodel van hoe hij met het gezin was, rolmodel hoe hij als leider was rolmodel hoe hij zijn aanbidding tegenover Allah subhanahu wa ta'ala deed rolmodel van hoe iemand een perfecte moslim moet zijn tegenwoordig wordt alleen maar rolmodel gezien in het materiële ja, als het een idol of als het een rolmodel zwaar in de drugs zwaar in de alcohol, dat wordt allemaal niet gezien ja, hij kan mooi zingen of hij kan mooi dit, hij kan mooi acteren en dat is dan genoeg rolmodel ja, maar niet rolmodel in het sociale hoe, hoe, hoe, hoe met zijn medemens om te gaan en daarom ja, iemand die een rolmodel heeft op zijn rust natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid ja, een vader daar rust een hele grote verantwoordelijkheid op een imam daar rust een hele grote verantwoordelijkheid op een leraar daar is een hele grote verantwoordelijkheid op. Een moeder, daar is een grotere verantwoordelijkheid op. Een zuster, daar is een hele grote verantwoordelijkheid op. Dus zodra je mensen hebt die naar je opkijken, dan is er indirect op jou onze verantwoordelijkheid om altijd het goede voorbeeld te geven. Je kan dan nog zoveel kennis hebben, je kan dan nog zoveel boeken hebben geschreven, maar als uit je praktijk blijkt, dat jij niet het juiste voorbeeld kan geven dan is al jouw kennis voor niks geweest ja, dus daarom is het heel belangrijk ja, dat dat wat iemand uh, zegt zich daadwerkelijk ook moet manifesteren in zijn handelingen ja, en dus wanneer je een rolmodel bent en dat geldt voor een ieder. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Wa an en ieder van jullie is een herder. En ja, wat doet een herder? Ja, die ziet erop toe dat de schaap die onder zijn hoede zit. Ja, niet wordt opgeslokt door leeuwen. Niet wordt opgeslokt door uh, verdwaalde vossen. Ja, maar dat die altijd in veiligheid wordt gebracht en ieder van jullie is een herder de vader is een herder, de moeder is een herder de leider is een herder, wie dan ook ja, en de rol van de profeet was op de eerste plaats als rolmodel maar ook als waarschuwer waarschuwen vertellen wat zijn de consequenties van als je dit? doet Wat zijn de consequenties als als je dat doet? Yeah? Ja? En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira." O profeet we hebben jou slechts als getuige en drager van blijde nieuws gezonden. Ja? "Li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu." Wa bukrotan wa aseela, ja? of dat jullie in Allah en zijn boodschappen zouden geloven en jullie zouden hem steunen waardoor jullie Allah en speshaan, en altijd zouden blijven prijzen een boodschapper de naam zegt het al hè? een boodschapper heeft eigenlijk niet de verantwoordelijkheid of jij wel of niet gelooft toch stel je krijgt een boodschap ...de koning stuurt jou een boodschap... ...zie je aan boodschapper een brief. Wat is de rol van de boodschapper? Als jij nou die brief... Uh, uh, ...aan die brief handelt of niet handelt... ...dat is niet de rol... ...dat is niet de, vraag, de verantwoordelijkheid... ...van de boodschapper. De boodschapper weet dat je vertelt op de beste manier mogelijk zo snel mogelijk ja. en een, een aangetekende brief bijvoorbeeld hij moet erop toezien dat die boodschap jou heeft bereikt en dat je hebt afgetekend en Rasulullah was een boodschapper ja, waarbij zoveel sahadas waarbij wij als mensen wij op de dag des oorbeids kan je niet zeggen van die boodschap is mij niet uh, uh, uh, bereikt het is niet aangetekend naar mij toegestuurd ik had niet afgetekend nee, op de dag des orders gaan wij geen excuus kunnen vinden dat de boodschap ons niet heeft bereikt ja, maar het is niet aan de profeet om te zorgen dat jij wel of niet gelooft en hierin is een les nou. ...komen mensen naar mij toe en zeggen... ...Rémi, ik ben het zat met deze mensen... ...ik zit al jaren in die vereniging... en die moskee... ...ik zeg ze altijd dat ze dat moeten doen... ...maar ze luisteren niet naar mij. Op de dag des ordeels achter mijn zusters... ...komen profeten... ...die duizenden mensen achter zich hebben... ...maar er zullen profeten komen... ...die niemand achter zich heeft... er zullen profeten komen naar Allah... ...die maar één vogeling heeft... er zullen profeten komen die maar twee vogelingen hebben... En wij willen dat wanneer wij iets zeggen, dat honing uit onze mond komt, dat allemaal zo als, als vliegen op ons afkomen en dat alles mooi en makkelijk gebeurt. Nee. Neem het voorbeeld van de profeet, ga, vertel, waarschuw. Allah gaat alleen maar vragen, heb je dat gedaan? Allah gaat je niet vragen, waarom gelooft die niet? Waarom gelooft dat niet? Allah gaat je vragen, heb jij mijn boodschap doorgegeven? En of je nou gelooft of niet gelooft, ja, dat is dan aan die persoon. En bovendien, Allah wa heeft die optie ook altijd open gelaten. Er kwam eens een delegatie naar de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die deed hem een voorstel. Mohammed, jij zorgt voor zoveel problemen, weet je wat? We gaan doen, uh, uh, de helft voor jou, de helft voor ons. Eén jaar gaan we jou God aanbidden, en één jaar mag jij onze God aanbidden. Is toch kies, Is toch gelijk? Ja? Een jaar jouw God, één jaar mijn God, dan hebben we geen probleem. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Lakum dinukum dien. Jullie hebben jouw dien, jouw geloof, en ik heb mijn geloof. Die optie is open voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dus denk niet, dat wanneer je mensen gaat waarschuwen, dat ze direct naar jou gaan luisteren dat die direct uh, achter jou uh, gaan, gaan scharen, en dat je dan, uh, zeg maar, sommige, sommige mensen hebben meer geluk dan andere mensen, of sommige mensen hebben uh, de, meer uh, gaven van Allah subhanahu wa ta'ala gehad, maar jij denkt niet, jij ja, van, oh had ik maar ook zoveel volkeningen als die ene scheich, of had ik maar zoveel volkeningen als die andere scheich, ik ben uh, een mislukking nee, nee. Want op de dag des oordeels, de ene profeet die met geen enkele boot, met geen enkele uh, uh, uh, volgeling achter zich komt, gaat Allah zeggen van, je hebt gefaald. Nee. Nee. Dus dat is dan nou, <kwijnt> nogmaals de rol van een profeet. Ja? Dus op de dag des oordeels, is het niet zijn verantwoordelijkheid of jij nou gelooft of niet. Want Allah zegt ook zelf. In de Koran van Manshe Afali Ukmi, van Manshe Wie wil, laat die geloven. En wie niet wil, laat die niet geloven. Bewust door Allah wa gekozen. Omdat jij als mens zelf een verantwoordelijkheid hebt. En zelf ook een wil hebt Allah Subhanahu wa Ta'ala is de weg gestippeld. En de keuze die je hier maakt zal later uh, uh, gevolgen hebben in het hierna maals. Dus dat is dan de rol van. Mohammed Rasool Allah, Rasool betekent, ja, boodschapper. En een boodschapper, zijn verantwoordelijkheid is niet dat jij gelooft. Zijn verantwoordelijkheid is dat hij aangetekend, om zo te zeggen, die brief aan jou heeft gegeven, jij hebt afgetekend, boodschap ontvangen. Wat jij daarmee doet, is jouw verantwoordelijkheid. Ja? En dan, dus, de rol van Muhammad sallallahu alaihi wa is dan in die manier. Ja, en ook, Allah Ta'ala zegt ook, ja, wanneer de profeet voor jou al iets heeft bevestigd of iets, een oordeel over heeft gevallen over iets in de dien, in het geloof, dien jij als moslim niet een tweede opinie daarover te hebben. De profeet heeft gezegd dat, dat, dat, dat, ja maar ja en dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala ja yeah, over the, het volgen van de profeet op het gebied van ibada het volgen van de profeet op het gebied van aanbidding Allah subhanahu wa ta'ala zegt wama kana li mo'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'si Allahu wa rasulahu taqabbal la bala lan mudiba an het betaant een gelovige man en een gelovige vrouw niet wanneer Allah en zijn boodschapper over een zaak hebben beslist is Allah heeft beslist and the boodschapper have beslist. Ja, dat er voor hen een keuze zal zijn in die zaak. met andere woorden hier komen we dan op het gebied van aanbidding bijvoorbeeld Rasul sallallahu alaihi wa sallam zegt wij moeten vijf dagen per dag bidden Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat wij moeten bidden ja? en dan zeggen ze dan ja maar dat is al beslist, dat is onontstotelijk Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat we in de maand Ramadan uh, moeten vasten Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt dat we de Hajj moeten doen. Ja, dat zijn dan puur op het gebied van Aybada. Ja, dus die beslissing is al genomen en daar dienen wij dan uh, die, uh, uh, de, uh, te volgen ja, zoals dat een, een goede moslim ja, Dus die zaken betreffende de ibadah van, uh, Rasool, uh, van Allah Subhanahu wa Ta'ala ja, staan al vast. Dus Muhammad Rasulullah betekent nogmaals, hij is een rolmodel ja. Mohammed Rasulullah betekent, hij is een boodschapper die zijn boodschap goed heeft overgebracht Mohammed Rasulullah betekent ook dat hij is niet verantwoordelijk of jij wel of niet gelooft, dat is jouw eigen verantwoordelijkheid ja? en ook dat Mohammed Rasulullah betekent dat wanneer hij heeft beslist aangaande een ibadah, want dat heb ik al gezegd hè, wij gaan niet Allah aanbidden Muhammad Rasulullah is de belichaming van de theorie van La ilaha illallah. Hoe gaan we Allah aanbieden? Nou, middels de met middels gebed, middels had, yeah? middels zakat, middels vaste en middels de shahada. Dus yes. dat is wat de Profeet sallallahu alaihi wa sallam zijn grote rol is. Yeah? En ook, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja dat is Mohammed Rasulullah, betekent ook dat hij dus gehoorzaamd moet worden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en zijn boodschapper, en degenen die onder u gezag hebben. En indien jullie over iets twisten, verwijs het naar Allah. Nou, laten we even een voorstel maken. Twee mensen twisten over iets in de islam. En ze moeten het verwijzen naar Allah. Hoe doe je dat? Hoe verwijs je iets naar Allah als wa taala? Ik kan niet zeggen van oké, we gaan nu naar Allah en laat Allah tussen ons oordelen. Hoe doe je dat nu? Verwijzen naar Allah, wat betekent dat? Dat betekent verwijzen naar zijn boek. Verwijzen naar de Koran. En deze Koran is gegeven aan Rasul sallallahu alayhi wa Want Allah sallallahu wa taala zegt als jullie twisten over iets in het geloof verwijs het naar Allah en als je dat niet kan vinden in het boek van Allah verwijst het naar de profeet ik kan nu niet naar de profeet gaan hoe verwijst ik iets waarover wij niet twisten terug naar de profeet hoe doe je dat door zijn hadith door zijn sunnah door te kijken naar de levenswijze van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ja en Hierover heeft de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, ook gewaarschuwd. Ja, er zal een tijd komen waarbij mensen zullen zeggen, ik volg alleen maar de Koran. De Koran, dat is het woord van Allah en ik volg niks anders behalve dat. Maar dat is verkeerd. Want de sunnah van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, is duidelijk, een verduidelijking, een specificering... Van hoe de Koran gevolgd moet worden. En als sallallahu wa zegt: Er zal een man met een volle buik, leunend op zijn kussen, ja, die een bevel van mij hoort, en zegt: Laat de rechter tussen ons en deze zaak het boek van Allah zijn. We, we gehoorzamen wat we er ook maar in vinden. Dus deze man hoort een bevel van de profeet, maar het bevalt hem niet. Het bevalt hem niet. Weet je wat? ik luister alleen maar naar de Koran en zijn bedoeling is het bevalt hem niet, het is niet te vinden in de Koran dus ik ga het niet doen ja maar de profeet zegt verder weet zeker dat het boek aan mij is gegeven, dus de Koran is aan mij gegeven en met het boek datgene wat er gelijk aan is en dat is de sunnah de levenswijze van de profeet Mohammed Sallallahu alaihi wasallam Ja? Nogmaals In de Koran staat Dat we salaat moeten doen Want dat is het heel algemeen Aqeen is salaat Ga jullie bidden Staat er in de Koran Dat je vijf keer per dag moet bidden? Nee, dat staat er niet het staat niet in de Koran staat er in de Koran hoeveel rak'a salatul fajr is, dat staat er ook niet in de Koran staat er in de Koran hoeveel rak'a salatul maghrib is staat ook niet in de Koran waar haalt je dan die brand van hier zie je dan ja, dat de sunnah van de profeet Mohammed Rasulullah betekent uitleg van de Koran, in de Koran staat ook dat wij zak'at moeten geven maar het staat niet wanneer wij zak'at moeten geven het staat ook niet hoeveel zakat wij moeten geven. 2,5% van, uh, uh, van het geld dat aan een kant is gebleven. Die een bepaalde hoogte heeft bereikt. Ja. In de Koran staat bijvoorbeeld dat wij moeten vasten. Wat staat er in de Koran? Ja, hoe wij moeten vasten. Tot hoe laat dat hoe laat moeten we vasten. Wat zijn de dingen die het vasten verbreken. Staat ook niet in de Koran. Dus mensen die zeggen: Van ik volg alleen maar de Koran. Moet je ze afvragen, als ze aan het bidden zijn: Van waar heb je dat? Ja? Hoe bid je? Ja? Hoeveel, hoe, hoe weet je hoeveel je moet uitgeven voor, voor, voor, voor zakka? Ja, dat dus Muhammad Rasulullah betekent. De naleving van de Koran. Zoals hij dat aan ons heeft verteld. Ja? Dus dan zie je ook, ja, dat Mohammed Rasulullah een bredere betekenis heeft en dat niet alleen betekent zijn bevelen, maar zijn hele levensmanier. En over, de, over, over uh, het volgen van zijn zoen, het volgen van zijn pad, ja, zegt de profeet, er is een, een, een overlevering over hem, hij was eens... Met enkele van zijn sahabas, met enkele van zijn metgezellen. En hij adviseerde hun op een heel gepassioneerde manier. Dat de sahabas begonnen te huilen. En de sahabas die vroegen toen, o, Muhammad, ja, Rasulullah, o, profeet. Het is alsof dit een afscheids toespraak is. Zo erg waren ze erdoor geraakt. Het is alsof dit een afscheids toespraak is. Geef ons toch meer advies. En toen zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam... Ik adviseer jullie om taqwa voor Allah te hebben. Ja? Vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala te hebben. dat jullie verplichtingen aan Allah... Ja? En te luisteren en te gehoorzamen zelfs naar een slaaf... Die misschien boven jullie in gezag wordt geplaatst. Degenen die mij zullen overleven zullen een hoop verschillen zien het zal verplicht voor, hun, voor jullie zijn om mijn sunnah te volgen mijn levenswijze te volgen en de praktijken van mijn rechtschapen volgelingen de galiefs de, de, de plaatsopvangers van de profeet ja, uh, te volgen ja, en dat uitvindingen in de religie ja, het is de bida, dus uitvindingen in de religie, verboden zijn. Met andere woorden, je ziet dan heel duidelijk de rol van Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, dat wat betreft aanbiedingen, verstrekt moeten zijn in het volgen van hoe wij dat moeten doen en dat dat moet gebeuren volgens de regels zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam het heeft gezegd en Allah subhanahu wa-taala zegt dat ook heel mooi Kul atiyu allaha wa atiyu rasoolah fa intawallaw fa innama alaihi machumila wa alaikum humiltum. Zeg, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de profeet. Maar indien jullie je afwenden, is hij slechts verantwoordelijk voor datgene waarmee hij is belast. Je ziet het duidelijk zijn taak. Hè? Of je nou luistert of niet luistert, hij heeft het al gezegd. En jullie zijn slechts verantwoordelijk voor datgene waarmee jullie zijn belast. Met andere woorden het boodschap is jou toegekomen wat je ermee doet, dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja? En indien jullie hem gehoorzaam zullen jullie gelijk worden. Dus zo zie je, broers en zusters het belang van de sunnah ja? van het volgen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ja? en Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, oh, ja, eh, als je wil dat Allah jou lief hebt dan moet je de volgen, ja, de, de wijze van de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam eh, volgen, ja. in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhbikum Ja, zeg, als jullie dat werkelijk van Allah houden, ja dus zo zie je dat de voorwaarde voor de liefde van Allah afhoudt voor jouw liefde van de profeet Mohammed sallallahu alaihi en jouw liefde van de profeet sallallahu wasallam. is niet alleen maar o profeet ik hou van jou nee de liefde van de profeet betekent dat je zijn boodschap volgt ja dus nogmaals Allah subhanahu wa ta'ala zegt zeg indien jullie Allah lief hebben volg mij dan de profeet ja, dus Allah zal jullie lief hebben en jullie zonden vergeven Allah is vergevend gezind. En Allah is genadig. Ja? Dus zo zien, zo zien jullie dan dat Mohammed Rasulullah betekent dat de praktijk brengen van wat er in de Koran staat. Ja? En om terug te komen. De sunnah. Ja? Wat betekent sunnah? Wat betekent sunnah? Kan iemand mij dat vertellen wat sunnah betekent? Sunna betekent vrijwillig. Ja, dus hier wil ik ook een, een, een, een verwarring duidelijk maken. Ja, veelal denken mensen dat sunnah betekent vrijwillig en dat is ook goed, maar dat is vanuit het oogpunt van juristen, vanuit het oogpunt van fukaha. Ja, bijvoorbeeld als ik zeg van uh, twee raka nasallatuk dat is sunnah met andere woorden, dat is dan, als je het doet, eh, krijg je beloning. Als je het niet doet, roest er geen zonde op jou. Dat is vrijwillig. Het is niet verplicht. Maar sunnah, vanuit het oogpunt van de levenswijze van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, betekent anders. Dus hier betekent sunnah specifiek een handeling. Een handeling is sunnah. Met andere woorden, een handeling is niet verplicht. Maar sunnah betekent eigenlijk ja, alle uitspraken van de profeet alles wat hij heeft gedaan alle stilzwijgende goedkeuringen die hij heeft gegeven ja, dat is de sunnah van de profeet Mohammed en over het algemeen gezien het volgen van de sunnah is dus verplicht de Sunna, ja, het volken van Sunna is verplicht in de zin van dat wat de profeet ons heeft achtergelaten om te doen. Ja, dat is dan Sunna. Dus Sunna betekent uh, de levenswijze van de profeet. Uh, bijvoorbeeld hoe wij salaat moeten doen. Dat komt uit de Sunna van de profeet. Ja, Ik denk dat ik jullie een beetje ver, uh, had verwacht. Het is duidelijk insha'Allah. Dus sunnah uit het oogpunt van handeling betekent vrijwillig. Maar sunnah uit het oogpunt van het leven van de profeet dat betekent de weg van de profeet. De norm die de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd, en dat is verplicht om te volgen. Want anders zouden wij niet kunnen bidden, anders zouden wij niet weten hoe wij salaat moeten doen, en anders zouden wij niet weten hoe wij onze ibadah, ja, uh, bijvoorbeeld ook hoe wij moeten vastzetten en ergens zo moeten doen. Dus vanuit dat oogpunt ja, betekent sunnah het volgen van de profeet. De levenswijze van de profeet. En de sunnah is terug te vinden in de hadith. ja. Dus, en de hadith, dat zijn weer ook de gezegden of de literatuur, die gaat over de sunnah van de profeet. Die gaat over de levenswijze van de profeet Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Daarom zou je horen dat je hebt een zwakke hadith of je hebt een verzonnen hadith, maar je hebt nooit een zwakke sunnah of een verzonnen sunnah Waar het om draait is de daadwerkelijke handeling van de profeet en een sunnah zal je nooit horen dat het zwak is of verzonnen is maar een hadith kan wel zwak of verzonnen zijn dat is een, inshallah een, een, een, een les uh, voor, voor later inshallah en met betrekking tot bijvoorbeeld een definitie van sunnah ben ik hier tegengekomen ja? de taalkundige betekenis van sunnah betekent een weg ja, een weg ongeacht of die nu prijzenswaardig is of uh, niet prijzenswaardig is ja? en Rasul sallallahu alaihi wa sallam zegt bijvoorbeeld over de betekenis van het doelte sunnah man sanna sunnahan hasamatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmin qiyamah Degene die in de islam een goede weg doet leven, dus een sunnah, ja, sunnah betekent hier weg, een goede weg doet leven, die zal hiervoor de beloning hebben. En de beloning van degene die hiermee te werk gaan, tot op de dag van de opstanding. Dus als wij een goed voorbeeld geven, is dat een sunnah, het doen herleven van de sunnah van de profeet. Degene die jou volgen in het goede voorbeeld, die worden beloond door Allah. En die beloning krijg jij ook. Subhanallah. Maar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ook tegelijkertijd gewaarschuwd als jij met een slechte sunnah komt, een slecht voorbeeld, en mensen volgen jou in die slechte zij zullen de zonde krijgen, maar jij, omdat jij de initiator bent, jij was de initiatiefnemer van deze slechte voorbeeld, krijg jij ook de zonde, een deel van de zonde van wat zij hebben gedaan dus sunna betekent hier puur een weg of het nou prijzenswaardig is of niet prijzenswaardig is maar sunna van de profeet is altijd prijzenswaardig dus sunna in vaktermen, ja. betekent dus datgene wat overgeleverd werd aan de profeet in woorden, dus de woorden van de profeet, de daden van de profeet de goedkeuringen van de profeet ook het uiterlijk van de profeet het gedrag van de profeet zijn ja, dus dat behoort allemaal tot de sunnah van de profeet Mohammed en we hebben gezien dat de sunnah een belangrijke plaats neemt in de islam en de ulama's hebben met betrekking tot de Volken van de sunnah ook enkele gezegden, enkele belangrijke uh, uh, gezegden gezegd. Want door de eeuw heen zijn er bijvoorbeeld een heleboel ulama's, die masha'allah een heleboel kennis hadden en een heleboel volgelingen hadden. Op een gegeven moment blijkt dat die volgelingen, in plaats dat ze teruggaan naar de bron van waar de ulama's hun kennis hebben genomen, stoppen ze alleen maar bij de ulama's. Op een gegeven moment heb je dan. Mijn Sheikh heeft dat gezegd. Imam Shafi'i heeft dat gezegd. Of Imam Abu Hanifa heeft dat gezegd. Of Imam Malik heeft dat gezegd. Of Imam Ahmad ibn Hanbal heeft dat gezegd. En als zij dat hebben gezegd, dan is het klaar. Nee. Al deze imams, die hadden als stel, als, als belangrijkste regel, van deze imams, waar hadden ze hun bron van? Wat was hun voornaamste bron? De sunnah. En vaker of veelal is het zo dat bepaalde van de bronnen hun bereikt, en bepaalde van hun bronnen hen niet bereikt. En dan trekken ze soms misschien wel bepaalde conclusies, die niet strook met de sunnah van Rasul sallallahu alaihi wa sallam. en nu is het aan jou als jij bijvoorbeeld je hele leven lang gewend bent om op een bepaalde manier een aanbidding te verrichten maar je ziet op een gegeven moment hey, dat is niet goed dat is niet volgens de sunnah van de profeet want je leest bijvoorbeeld in Sahih Bukhari dat dat bijvoorbeeld niet zo is ja, dan moet je niet te trots zijn om dat te verlaten voor de gezegde van de profeet want veelal zeggen mensen oh maar nee, Imam Shafi zegt eigenlijk dat hoor maar als je neemt in imam Bukhari is het iets anders, wie ga je nou volgen imam Shafi'i of imam Bukhari of, of rasul sallallahu alayhi wa sallam, die heeft verteld over uh, uh, die is verteld door imam Bukhari ja dus belangrijk is wat je ook volgt Probeer het te laten stromen met de sunnah van de profeet Muhammad. Sallallahu wasallam. Ja? Abu Hanifa, een van de grote imams van de vier heeft gezegd: Als een hadith sahih is bevonden, dan is dat mijn madhhab. Ja? Als een overlevering authentiek is en goed is, dan is dat mijn weg. Ja, madhhab betekent een wetschool ja, die iemand volgt maar een wetschool is, kan ook uh, zeg maar een bepaalde uh, fouten hebben ja, een bepaalde manier hebben die niet strookt met de sunnah van Rasul sallallahu en dat is wat imam Abu Hanifa heeft gezegd en hij zegt ook verder het is niemand toegestaan om meningen te accepteren als ze niet weten waar wij ze vandaan hebben dus het is heel belangrijk om terug te gaan naar de naar de, naar de bron en dat is dan de sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam en imam Malik Ibn Anas heeft bijvoorbeeld gezegd voor zeker ik ben slechts een sterfeling. ik maak soms fouten en soms ben ik juist kijk daarom naar mijn meningen accepteer alles wat overeenkomt met het boek en de sunna en negeer alles dat niet overeenkomt met het boek en de soemna zo zie je Zij hebben hun leerlingen op de keuze gegeven jullie zijn mijn leerlingen jullie zijn mijn studenten ja? uh, wat ik zeg hoeft niet alles goed te kloppen het is aan jullie om ook zelf uit te zoeken wat daadwerkelijk van de soemna is of niet van de sunna is en bijvoorbeeld van Imam Shafi'i, Rahimahullah Ta'ala, zijn er ook enkele gezegden met betrekking tot het volgen van de sunnah. Zo is er bijvoorbeeld over hem overgeleverd. Imam Shafi'i, Rahimahullah Ta'ala, heeft gezegd: ja, De sunnah van de boodschappen van Allah bereiken ons allemaal. Maar ontsnappen ons net zo goed. Wat hij wil zeggen is: we weten ook niet alles. ...van de profeet in die tijd... ...ja... ...dus wat ons bereikt... ...dan geven wij een uitspraak daarover... ...dus altijd als ik mijn mening uitspreek... ...zegt Imam Shagai... ...op een principe formuleer... ...mocht er gezag... ...mocht er op gezag van de boodschappen van Allah... ...iets zijn dat tegen mijn mening ingaat... ...dan is de correcte mening... ...die van de boodschappen van Allah... ...en wordt het ook mijn mening... Het belangrijkste is dat de mening van de profeet voorgaat voor de mening van welke geleerde dan ook. Dus dat betekent ook, de tweede gedeelte van de shahada, Ashadu an ilaha in wa ashadu anna muhammadan rasoolullah. Ik hoop dat ik de, middels deze lezing een belang van de sunnah van de profeet de weg van de profeet dat we kunnen maken en dat vanaf nu insha'Allah zullen proberen om de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wa sallam zullen we te falten Barakallahu li wa lakum voor al-Quran in-azim wa naf'a'ni wa iya'kum mimatihi minal ayati wa dik'il khakim aqulu qawlihada wa staghfirubhu inna huwa ghafoor rakhim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim, Mila Sanda Milahi, Ta'ala, wa nastaghfiruhu wa Tobu Ilay, wa Tabakalu Ilay. Wa na'udu billahi min Shurahi, Anfusina, min Sajiqati a'malina Mila Ahmadhu Ilahi, Mila Ahmadhu Ilahi, Mila Ahmadhu Ilahi, Mila Ahmadhu Ilahi, Mila Shalikala, Mila Ahmadhu Ilahi, Mila Ahmadhu Ilahi, Mila Ahmadhu Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayyuhallazina amanu attaqo Allah wa tamutunna illa wa antum muslimoon Ya ayyuhannaas ittaqo rabbakumul ladii khalqakum min nafsin wahida hida. khalqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiraan wa nisaa Wa ta' kullah, hallahi, ta' sa' anunna dihi wal arhaim innaallah kana' ajna' ikum rakiba. Ja, al juhallahi, na' ajmanu ta' kullah, sadida, difuh l'akum ma' ma' l'akum, ojafzin l'akum dunuba' Wa waman jutij hajlah, wanas ullahu, fakkada sa' za' za' za' Fa' inna' asdaq al-khalifi kitabullahi ta' għana, ukaran hadi hadi Muhammad in salma' wasallam. En de omgeving die je hebt, en de omgeving die je hebt, de omgeving die en de omgeving die je hebt, de omgeving die je hebt, de de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 ja, en dat is de stam waartoe Mohammed sallallahu alaihi maar behoorde wist van de Koranis ziet dat er een oppergod was en dat was Allah Degene die schept en van alles en nog wat ja, maar als Mohammed ze komt en zegt la ilaha illallah wilden ze dat niet omdat ze geloofden dat God de schepper is waarom eigenlijk? Ja, omdat de betekenis van de shahada is niet alleen maar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 heeft gedaan er is geen andere manier in de islam om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden zoals uh, uh, Rasul salallahu dat heeft gedaan want stel er zouden zoveel meningen zijn zoveel manieren zijn van Allah subhanahu wa ta'ala om hem te aanbidden zou je dan de, weer de kans krijgen tot shirk tot dat die partner zou uh, uh, zou, zou geven aan Allah subhanahu wa ta'ala een voorbeeld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 Het is slecht dat wij hun gebruiken als tussenpersoon tussen ons en Allah. En dat was juist de kern van de shirk. Want ze, ze beweerden, oh Muhammad, we aanbidden ze niet. Het is maar een tussenpersoon tussen ons en Allah. Juist dat was het dus voor Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Had gestuurd om dat te verbieden. Ja, Allah is wa ta'ala, heeft geen tussenpersoon nodig. Allah is wa ta'ala, zoals. En hij zelf zegt, En wanneer mijn dienaren mij vragen over mij, O Muhammad, zeg dan dat ik dichtbij ben. Ze hoeven mij alleen maar aan te roepen. En ik zal antwoord geven.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 in die duistere periode kwam Mohammed sallallahu wasallam, als licht ja, om de mensen te brengen vanuit het doelmaat vanuit de duisternis naar het licht en daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala wa ma illa rahmatan lil oh Mohammed ik heb jou gestuurd slechts als rahma slechts als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 dus Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft geschreven voor de mensen, voor de dieren, maar ook voor de jinn. Ja? Er is een ayah in de Koran, er is een surah in de Koran, een hoofdstuk in de Koran, waarin Allah subhanahu wa zegt: Kul al zegt: ya ilaye anna min Zegt, aan mij is geopenbaar dat er een groep is van de jinn van andere wereld die wij niet kunnen zien, die ook de wahhi.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 Op elke hoek van de straat was er wel een, een, een andere God die naar Allah ta'ala werd aanwezig. In de tempels zelfs werden de beelden naar binnen gebracht waarbij Allah ta'ala vergeten werd. En hoe kwam in die tijdperk. Ja, kijk dan bijvoorbeeld naar uh, Musa alay salam. Die kwam ook in een tijdperk waarbij uh, de farao soeverein was tegen het volk van Israël.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 met een eigen samenleving. Hareesul <tot de volgende> alaikum. Hij is als een soort water over jullie. Dat er niks slechts met jullie gebeurt. Bil mu'minine, ra'ofun, raheem. En voor de gelovigen is hij genadevol en lief. Dus in die context is Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ook gekomen. En een profeet, zoals Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, elk profeet overigens,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 Ja, en Allah subhanahu wa ta zegt over Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: La fadkana lakum fi uswatun Voorwaar, in de profeet hebben jullie een prachtig voorbeeld. Ja, dus laat als voorbeeld zijn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 of die, die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken en die uh, de Joum al ja, die op op de al Ager en Allah subhanahu wa ta'ala gedenken ja zo zie je dan de rol van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam op de eerste plaats als rolmodel nou rolmodel in wat? rolmodel in zijn gedrag ja dat hij zelf zijn manier van doen rolmodel in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 om te gaan. En daarom, ja, iemand die een rolmodel heeft op zijn, er is natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid. Ja? Een vader, daar is een hele grote verantwoordelijkheid op. Een imam, daar, daar is een hele grote verantwoordelijkheid op. Een leraar.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 wat zijn de consequenties van als je dit doet? Wat zijn de consequenties als je dat doet? Ja? En Allah zegt: Inna arsalnaka shahidan wa mubashira wa nadira. O profeet, we hebben jou slechts als getuige en drager van blijde nieuws gezonden. Ja? <tut -t expressions> <of their> Opdat <-tfps> <category that preced diminished> yeah? jullie in Allah en zijn boodschappen zouden geloven en jullie zouden hem steunen, waardoor jullie Allah wa ta'ala altijd zouden blijven prijzen. Een boodschapper, de naam zegt het al, hè? een boodschapper heeft eigenlijk niet de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 Is toch kiet, Is toch gelijk? Ja? Een jaar jouw God, één jaar mijn God, dan hebben we geen probleem. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wali Jullie hebben jouw dien, jouw geloof, en ik heb mijn geloof. Die optie is open voor Allah subhanahu wa Dus denk niet, dat wanneer je mensen gaat waarschuwen, dat ze direct naar jou gaan luisteren, dat die direct achter jou gaan scharen en dat je dan, zeg maar, sommige, sommige mensen hebben meer geluk dan andere mensen of sommige mensen hebben de meer gaven van Allah ta'ala gehad, maar jij denkt niet ja van, oh had ik maar ook zoveel volgelingen als die ene schijf, of had ik maar zoveel volgelingen als die andere schijf, ik ben een mislukking nee, nee.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 in de Koran wie wil laat die geloven en wie niet wil laat die niet geloven bewust door Allah subhanahu wa ta'ala gekozen omdat jij als mens zelf een verantwoordelijkheid hebt en zelf ook een wil hebt Allah subhanahu wa ta'ala voor je gestippeld en de keuze die je hier maakt zal later uh, uh, gevolgen hebben in het hierna maals dus dat is dan de rol van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 Ja, en dan als zegt Allah subhanahu wa ta'ala ja, Over de, het volgen van de profeet Op het gebied van ibadah Het volgen van de profeet op het gebied van aanbidding Allah subhanahu wa ta'ala zegt ma kana li mu'minin Mu'minatin, izah yeah? kadallahu <tik> wa rasooluhu amran, ayakuna lahumul khiratu min amrighim. Wa ma yaksilaha wa rasoolahu takaballa walalan mubila. En het betaamt een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en zijn boodschapper over een zaak hebben beslist. Dus Allah beslist en de boodschapper heeft beslist.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 ja, Rasulullah is de belichaming van de theorie van la ilaha in Allah. Hoe gaan we Allah aanbidden? Nou, met de vijf middels met gebed, met hajj, middels met onze zakat, met ja, en met de shahada. Dus dat is wat de Profeet sallallahu alaihi wasallam sallam zijn grote rol is, ja.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 het staat ook niet hoeveel drakaat wij moeten geven. 2,5% van, uh, uh, van het geld dat aan een kant is ge, uh, gebleven die een bepaalde hoogte heeft bereikt. En ja. de Koran staat bijvoorbeeld dat wij moeten vasten. Wat staat er in de Koran? Ja, hoe wij moeten vasten? Van hoe laat dat hoe laat moeten we vasten? Wat zijn de dingen die het vasten verbreken? Dat staat ook niet in de Koran.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 En hij adviseerde hun op een heel gepassioneerde manier. Dat de sahamas begonnen te huilen. En de Sahamas vroegen toen, o oh Mohammed, ja Rasulullah, o oh profeet. Het is alsof dit een afscheidstoespraak is. Zo erg waren ze erdoor geraakt. Het is alsof dit een afscheidstoespraak is. Geef ons toch meer advies. En toen zei de profeet, van alayhi wa sallam, Ik adviseer jullie om taqwa voor Allah te hebben.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 mijn levenswijze te volgen en de praktijken van mijn rechtschapen volgelingen, de galiefs de, de, de plaatsopvangers van de profeet sallallahu alaihi wa sallam ja, uh, te volgen ja, en dat uitvindingen in de religie is de bida'a, ja, dus uitvindingen in de religie verboden zijn met andere woorden, hier zie je ziet dan heel duidelijk de rol van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam dat wat betreft aanbiddingen verstrekt moeten zijn in het volgen van hoe wij dat moeten doen en dat dat moet gebeuren volgens de regels zoals de Profeet وسلم, en en <termeni Climate ethnology> <Privakelijkmie> Allah alaihi wa Salam alayhi wa Allah subhanahu wa taala zegt wa Salam alayhi wa Salam alayhi wa wa Salam alayhi wa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 Ja, en indien jullie hem gehoord hebben, zullen jullie geleid worden. Dus zo zie je, broers en zusters, het belang van de sunnah, ja, van het volk, van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ja, en Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook: ja, uh, als je wil dat Allah jou niet hebt, dan moet je dus horen ja dat de, de wijze van de Profeet sallallahu alaihi wasallam sallam uh, volgen ja Kul in kuntum tuhbuun Allah fa tabiuni yubikumullahu ja zeg als jullie dat werk van Allah houden ja dus zo zie je dat de voorwaarden voor de liefde van Allah afhangt van jouw liefde van de Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en jouw liefde van de Profeet sallallahu alaihi wasallam is niet alleen maar op Profeet ik hou van jou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 alle stilzwijgende goedkeuringen die hij heeft gegeven, ja, dat is de Sunna van de Profeet Muhammad. Sallallahu alaihi en over het algemeen gezien, het volgen van de Sunna is dus verplicht. De Sunna, ja, het volgen van Sunna is verplicht in de zin van dat wat de Profeet heeft achtergelaten om te doen. Ja, dat is dan sunnah. Dus sunnah betekent uh, de levenswijze van de profeet. Uh, bijvoorbeeld hoe wij salaat moeten doen. Dat komt uit de sunnah van de profeet. Ja, ik denk dat ik jullie een beetje ver, heb uh, verwart. Het dus, is duidelijk, inshallah. Dus sunnah uit het oogpunt van handeling betekent vrijwillig. Maar sunnah uit het oogpunt van het leven van de profeet... Dat betekent de weg van de profeet. De norm die de profeet salallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En dat is profeet om te volgen. Want anders zouden wij niet kunnen bidden. Anders zouden wij niet weten hoe wij salat moeten doen. En anders zouden wij niet weten hoe wij onze ibadah. Ja, uh, bijvoorbeeld ook hoe wij moeten vastzijn en dergelijke we moeten doen. Dus vanuit dat oogpunt. Ja, betekent sunnah het volgen van de profeet. De levenswijze van de profeet.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 Bijvoorbeeld een definitie van Soemna ben ik hier tegengekomen. Ja. De taalkundige betekenis van Soemna betekent een weg. Ja, een weg, ongeacht of die nu een prijzenswaardig is of niet prijsend waar is. Ja? En de sallallahu alaihi wasallam sallam bij de betekenis van de sunnah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmin qiyama wa man sanna sunnatan sayi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmin qiyama Degene die in de islam een goede weg doet leven, is een sunnah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 Uh, uh, die is verteld door Imam Bukhari. Ja, dus, belangrijk is: wat je ook volgt, probeer het te laten stroken met de sunnah van de profeet Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. sallam. Ja? Abu Hanifa, Rahimahullahu ta'ala, een van de grote imams, salafir wetscholen heeft gezegd: Als een hadith sahih is bevonden, dan is dat mijn madha.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 van de sunnah van de profeet, de weg van de profeet had duidelijk kunnen maken en dat vanaf nu insha'Allah wij zullen proberen om de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wa sallam zo mogelijk te volgen. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an nazil wa nafa'ni wa iya'kum mi fihi min al ayati wa dhil halim. Aqulu qawli wa astaghfiruhu, innahu ghafur rahim. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.